Voor degelijke uitvoering en verantwoorde vormgeving beleefd aanbevelen Bils Co.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 Laat nou erbij maar komen. Kijk aan, meteen maar de grootste daar uit de korf. Goeiemorgen, goeie, goeie wat zei je? Nou, van de bijtjes en de bloemetjes, ach, je weet wel. Ja hoor, maak jij er maar helemaal een dierentuin van? Waarvan? Van met daar, met deze, met dit, met, met hier. Hoe heet het? Uw hoofd. Juist, mijn hoofd, ik kon niet op het woord komen. Kan je nagaan, zeg, helemaal in de war. hè? Ja, je ziet er wel een beetje verwilderd uit. Haha, ja, wat wil je?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 Dat ruikt goed. Wat was het? Hij zegt ik heb twee facantjes in de oven staan. Ik zeg nou, wat mij betreft, mogen ze gaan liggen. Nou, dat is bij de gezellige sfeer, hè. Ja, dat begrijp ik zo van uh, wij dierenmishandelaars onder mekaar, hè. Haha, vrouwenpraat, zeg. Maar goed, ik denk facantje, niet gek. Wie weet met een truffeltje, een prijselbeertje. Kastanjepureetje. Nee, lekker. Goed. We drinken een paar cognacjes vooraf. Matig. Ja, ja, per maatje zo gezegd. Nee, dan nee. Gewoon, gezellig sfeer, ambiance. Ja. Wat hebben we daar een boel woorden voor, hè? Voor Onzin! Onzin. Gewoon feestje bouwen was dat nou. <laughs> ja, en ik dan aannemersbakken vertellen en hij pasteurs witsen. Hè? zo van de lopen twee pastoors in de Kalverstraat. Ik zeg twee. Voor mij is de hele Amsterdamse binnenstad alleen dijnende zwarte massa. Ja ja, matig. Ja, matig, ja. En je vassantjes? Ja, dat zei ik ook. Ik zeg vergeet jij je vassantjes nou niet. Hij zegt denken zij aan mij. Geestige man, hè? En uitstekende cognac. Ja, maar die vassantjes.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 Een witte muis, piep, hier op zijn bed, dat zie ik. Na zo'n paar glaasjes projak zeg, dat gaat ook gauw, hè? Zeg, en wat zei je? Ik, ik zeg in mijn zenuwen, morgen los daar. Ja. Huh? Wat denk je? Geen idee. Hij kijkt me geërgerd uit zijn boek aan, en zegt goedemorgen. en piep, zeg, luchtspiegeling nummer 2, boven op zijn thermosfest.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 Wat geef... <laughs> we zijn er weer hoor. Dieke oude biels kan niet op zijn handen staan. Ja ja, sorry. Even serieus, maar zal ik jou eens wat laten zien? Nou, als het strafrechtelijk verantwoord is. Let even op. Let even op, hè? Eén, twee, hup. Oh, uh, uh. ja, wat had je gedacht? Ik ja, zeg nee, en wat draagt u daar een smaakvolle sokken bij die enorme schoenen? Ja hier, hier staat iemand op zijn handen. Hoe lang nou, al? Nou, maar, ik denk nog negen en een halve minuten ongeveer. Ik versta je niet meer zuis zo lawaai. Ja, ja maar voel je wel hoe je er van opknapt? Nou, hem op! Mijn goed, Loop Waar zit de muis! Ja waar dan? Nee, We hebben goed! Nee. hoe zwaar hoor, de armen. Zeg, nee. hey. Nee. Oh zeg, kijk even uit, ik geloof dat er iemand aankomt. Ja, dat nee, versta je niet. Zijf mooi, ik hoor alleen maar zo. er komt iemand aan. Ja, nou en op. ik wou dat je verstopt bent. Hé, die. Oh. Goed. Nee, even ei prezium. Kijk nou, even gevallen, man. Au. Ja hoor, struikel rustig over me heen hoor. M'n hoofd, zeg, ik ben bewusteloos. Zeg, wat doet hij? Wat doet hij? Wat doet hij? Dat zal je niet raaien, nee, Veef, maar hij, je oog...